11 uur, Lot Thomassen met het NOS-journaal. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond... is de SP als grootste partij van Nederland uit de bus gekomen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Als er nu verkiezingen zouden zijn, haalt de SP volgens de Hond... 32 zetels, twee meer dan de VVD. De PVV zakt naar twintig zetels. Nu heeft de partij van Wilders er vier meer in de Tweede Kamer. Het CDA en de PVDA doen het nog steeds niet goed. De Christendemocraten staan in de peiling op twaalf zetels. De Sociaaldemocraten op zeventien. De opmars van de SP was al weken aan de gang. Tijdens de vorige Kamerverkiezingen haalde de partij van Roemer vijftien zetels. Nu zouden dat er dus ruim twee keer zoveel zijn. Bij een brand in een schuur in Babberich in Gelderland zijn 15 paarden omgekomen. In de schuur was een paardenpension gevestigd. De brand brak rond kwart voor vijf uit en was tegen zes uur onder controle. De schuur brandde volledig uit. Het naastgelegen woonhuis bleef gespaard. De bewoners van het huis bleven ongedeerd. De paarden in de schuur waren van mensen uit de buurt... Het vliegverkeer in het zuidwesten van Colombia is ontregeld door een aanslag van de guerilla-beweging FARC. Die heeft een radarsysteem vernietigd. De installatie stond op de top van een berg. FARC-leden vielen het complex aan, schoten een politieman dood en vernielden de radar. De apparatuur werd gebruikt voor het controleren van het vliegverkeer in een groot deel van het zuiden en het westen van Colombia, maar ook voor het traceren van drugsmokkel. Volgens de luchtvaartautoriteiten zijn er geen vluchten uitgevallen... maar moeten reizigers wel rekening houden met forse vertragingen. Een woordvoerder van de luchtvaartautoriteit zei... dat het nog maanden duurt voordat de radar is hersteld. Het weer vanuit het westen buien. De meeste neerslag valt in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 8 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS-journaal.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 BMW maakt rijden geweldig. Het belang van muziek voor jonge kinderen. Prinses Maxima vertelt over haar project Kinderen maken muziek. We bezoeken een les samen met de prinses. En voor het eerst sinds het overlijden van zijn zoon Tonio, een gesproken dankwoord van AFTH van der Heide bij de Constantijn Huigensprijs. In Kunst als TV, straks iets na 6 uur op Nederland 2. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant.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 in Den Haag. We zenden uit vanaf het Writers Lin met het festival hier in OVT. Vanmiddag vanaf twee uur organiseert het festival een hommage aan de afgelopen jaar overleden schrijfster Hella Haasen. En er worden dan ook een aantal literaire prijzen uitgereikt, waaronder de Constantin Huigspijs en de Jan Kampersprijs. We gaan vooruitlopend op dat programma dit uur praten over Hella Haasen. En ook naar haar luisteren. In 1993 interviewde onze oud-collega Kiki Amsberg... mevrouw Hazen samen met Hans Blom over het schrijven van historische romans. Dit naar aanleiding van de nominatie van het boek Heer van de T... destijds voor de ACO Literatuurprijs. Tegen half twaalf laat u dat interview nogmaals horen in het spoor terug. Ja, en die ACO-prijs heeft ze toen overigens niet gewonnen... maar dat is ook zo'n beetje de enige prijs die ze niet gewonnen heeft. Ze won bijvoorbeeld de prijs van de Nederlandse letteren... de pc hoofdprijs de Constantijn Huygensprijs en de publieksprijs zelfs twee keer. Net zoals ze twee keer het Boekenweek geschenkt mocht schrijven. En als er een ranglijst van boeken zou zijn die scholieren op een lijst zetten... dan zou Oeroeg ongetwijfeld in de top drie komen. Helle Haas was dus geen miskend schrijver. We gaan over haar praten en dat doen we met uh, literatuurhistoricus Margot Dijkgraaf... Uh, literatuurcriticus, uh, acteur Willem Nijholt en schrijfster Nelleke Noordervliet. Jullie hebben haar alle drie persoonlijk gekend. Uh, was ze op zijn zacht gezegd niet een vrouw die de publiciteit niet zocht... Uh, de bescheidenheid zelf? Mar Marco? Nee, ze zocht er in ieder geval nooit de publiciteit. Nee, dat is waar. Ze had er zelfs een afkeer van soms. Ze vond het verschrikkelijk als ze uh, uitgenodigd werd voor televisie... de laatste tien jaar ongeveer. Want dat was, ja, dat was niet het ware leven. Terwijl ze natuurlijk vroeger wel, vroeger in de jaren 50, uh, mee heeft gedaan... aan een heel beroemd, uh, toen de tijd, heel beroemd uh, televisieprogramma... hou je ja aan Je Woord, wat ja. ze met Godfried Bomaas ja. meenigde. Ja. En dat heeft ze wel ongelooflijk uh, leuk gevonden. En Harry gevonden. Buries, geloof ik, die deed er ja. toch ja. mee? Ja, klopt. Ja. Ja. Karel jonge ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. de zat het voor. Ja, Karel van de Jongkeren. ja. Maar sindsdien, ze heeft ook na dat jaar gezegd... nou, het was hartstikke leuk... Maar uh, in de praktijk was het zo dat mensen dan naar haar toe kwamen... en die zeiden van, goh, u bent, bent u niet de schrijver van uh, uh, de tuinen van Bonanza? En uh, dan bedoelde ze natuurlijk de tuinen van Bomarzo. En op dat moment uh, heeft ze afgehaakt. Toen dachten ze van, nou, dat is toch niet wat ik eigenlijk ambieer. Dus laat ik daarmee ophouden. Ik ben gewoon schrijfster. Ja. En uh, ik wil niet Ze wilde gagen. niet te veel aandacht. Nou, wel voor de werk. Wel voor de werk. Dat, ik denk dat dat wel een duidelijk onderscheid is. Voor dus, haar... dus al die prijzen die ik net noemde, ja. al die waardering, daar genoot ze wel oh, van? Oh, daar was ze helemaal uh, apentrots op, ja, ja hoor. Maar uh, aandacht voor haar persoon en, en met haar hoofd uh, voor een radiomicrofoon of voor een televisie. Op een podium wel weer, als ze haar lezeressen en lezers kon ontmoeten. Maar dan moest het weer over de werk gaan en niet over allerlei privézaken. Dat zijn de dingen die u herkent, Willem ja, ja, ja, ja, ja. Ze kon met een glimlach haar schouders ophalen over dingen. Over publiciteit, onder andere. Als ik dan zei: God, ik heb dat en dat gelezen, en zo dat dan ja. Nou ja, zo met een glimlachje ja, haalde ze dan een beetje haar schouders op. En daar was het dan mee gezegd. Zo belangrijk vond ze dat niet. Nee. En uh, door de telefoon. Ik heb ook eigenlijk meer met haar getelefoneerd dan hadden. Nee, ik heb vrij veel aan haar geschreven, maar ook veel met haar getelefoneerd. Dan vond ze het wel leuk om, uh, om toch wat, wat, wat, wat privé dingen te horen... en ook af en toe lekker te roddelen met me. Hoe hebben jullie je haar leren kennen, Nelke? Je bedoelt persoonlijk of in het werk? Ja, eerst natuurlijk in het werk. Ja. Eerst uh, al lezend uh, ontdek je iemand. En uh, ik ben zelfs, zoals dat heet op haar afgestudeerd. Uh, mijn uh, scriptie heb ik gedaan... over de tuinen van Bonmartzel. En... Uh, ja, is niet, ja, Willem zit al heel moeilijk te kijken. Ja, dat maar. vond het ik een heel grede, moeilijk ja, boek. Zo, want dan ja. kan je er ook een scriptie over schrijven. Ja, Willem, ja. ja. en, en daarna heb ik... Uh, zoals ik in mijn column zei... voor het eerst uh, persoonlijk ontmoet. Ik geloof dat dat voor de eerste keer was. Bij uh, boekhandel de Vries toen ik net zelf... Uh, schrijver was en haar uh, mocht interviewen. En dat werd toen een heel... Prettig gesprek. Want het is, wat men zegt, als het over het werk gaat. In een publieke ruimte waar de lezers aanwezig zijn. Is het ongelooflijk toegankelijk. En uh, had ze geen enkele. Uh, nou ja, hoe moet je zeggen. arrogantie uh, uh, of pretentie. Maar heel open. En dat maakt het voor een interviewer met een schrijver. Uh, in het publiek ongelooflijk prettig. Ja. De... Het werk als toegang, dat was bij jou ook zo, Marco. Je ja, dat is bij mij ook zo geweest. Zo'n vraag die je eigenlijk bijna nooit kan stellen... maar ik wil hem graag stellen. Je was twaalf en ja. toen? Ja. <lacht> nou, toen las ik voor het eerst uh, een boek van Helle Haase, uh, De verborgen bron. En dat was een hele kleine uitgave. Ik heb hem nog steeds. Hij is helemaal vergeeld. hij ziet er niet uit... En ik zie daar allemaal uh, woorden onderstippeld met, met stippeltjes eronder woorden die ik niet begreep. En die heb ik dan opgezocht en heb ik in de kantlijn, heb ik dan de betekenis erbij gezet. Ja, en ik werd gegrepen door dat boek. En ja, dat, dat was iets van, dit gaat ergens over, dit is bijzonder. Ik wil hier meer van weten. En toen heb ik op de middelbare school eigenlijk alles gelezen van haar wat er tot, doen, tot dan toe was verschenen. En de, die affiniteit die bleef, dat was steeds iets wat mij triggerde. Dus ik heb eigenlijk uh, ook op de middelbare school een kern. Heette dat toen? Op de middelbare school had je een kern. Moest je dan maken. En dan moest je daarover vertellen voor de klas. En daar had ik ook een team voor. Ja. Nou, hartstikke leuk. En later heb ik haar brieven geschreven, vragen over de werk. Met name herinner ik me over uh, zelfportret als legpuzzel. Want daar zaten natuurlijk uh, persoonlijke dingen in. En, nou, ze aarzelde geen seconde. Ze belde mij altijd op. Ze belde mij terug. Ze schreef niet terug, maar ze pakte de telefoon en ze belde mij op thuis. En nou, dat Weet was je? natuurlijk fantastisch. Dus Daar was ik heel erg van onder de indruk. Dus een boek dat je raakt, je krijgt er ook een tien voor als je ermee bezighoudt. Ja. En ze belt je nog op. op ja. ja, wat, wat is het uh, mooie in, uh, in een levens van zo'n middelbare school. Ze heeft jouw leven ja. bepaald eigenlijk, jouw levensloop. Nou, dat gaat misschien wat heel ver. Maar, maar ze, heeft mij wel ver de, ze heeft mij wel de literatuur binnengevoerd. En dat is jouw leven? Daar draait een groot deel van mijn leven ja. om. Dat ja. is waar, ja. willem ja. Ja. Hoe heb jij hem? Uh, je eerste ja. Nou, maken? Uh, ik zat op de toneelschool. En ik mocht uh, ja, op de eerste dag al uh, uh, Romeo spelen. En ik had de opdracht gekregen om die, de, de eerste klaus uh, aan het balkon te doen. En daar uh, heb, had ik me verschrikkelijk in gegooid. En ik begon van... Maar ziet welk licht breekt door het venster gins. Het is het oosten daar en Julia is de zon. Dat werk. En Johan Violet die les gaf, die zat zijn checkje te draaien. Die zei... Ik denk niet dat Julia op het balkon verschijnt. <tieden> En die zei: Willem, het is de Renaissance. En niet, uh, hoe heet het, uh, uh, de uh, hoe heet het uh, de, de, de, de, de toneel van het van, van begin uh, 20ste eeuw. Ja. Hij zei: Niet galmen. maar je moet het gewoon zeggen. Bovendien, er zit gevaar in de Renaissance. Was het gevaarlijk? Lees het boek. De scharlakenstad van Hella Hazen. En dat is wel niet over Verona, het gaat over Rome... maar dan weet je wat je voelt. Nou, bij de eerste Alinea... Hè, uh, Borgia is mijn naam, en twee keer, wel drie keer. en Het is een vloek, die naam. Ik, na de eerste Alinea dacht ik, dat is het. Ja. Ik ga het helemaal uitlezen en toen was ik aan haar verslingerd. En dat was het eerste boek van Het allereerste van Hella. boek dat ik van Hella, Hella Hazen las, ja. Ik had al Bij mij was dat oerhoog op de middelbare school. Ja, maar ja, ik had oerhoog ja. van een tante ja. gekregen... die zei erbij dat het over de Jappen ging en over uh, uh, Indonesië. En <coughs> daar heb ik toen... Ja, ik was te kort uit het Jappenkamp. Het was al in, nog een jaren veertig, geloof ik. Laat jaren veertig, dat ik een boek ja. kreeg van mijn tante. En dat wilde ik gewoon niet lezen, want uh, dat zat er dichtbij. Dus dat heb ik weggestopt en dat heb ik na... De scharlakenstad, natuurlijk, weer tevoorschijn gehaald. Ja, dus het was niet die gemeenschappelijke Indische achtergrond? Maar het was. Nee, die nee. kwam. Ik, ik, ik wist wat dat. Ja, maar ook. Het ja. is ook een leuk verhaal. Als ik even de tijd mag nemen. Uh, acteurs aan het woord. He. Dus uh, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Uh, uh, uh, ik was uitgenodigd om in het programma van Rick Velderhoff te komen. En daar had ik geen zin in. Daar had ik een tweede programma's van gezien. Ik denk, jeetje, Mina. En uh, we, Ben en ik, dat is Ben, mijn vriend, ja. waren al in Zuid-Frankrijk. En uh, dan zou ik dus dan in die tijd, want ik werd ook Daar opgebeld, had die Rick Velderhoff zo'n huis waar hij dan een paar stond. Ja, precies ik zei tegen die uh, redactie, mevrouw, nee hoor, want ik ben lekker met vakantie. En uh, uh, uh, dit moest dan ook binnen twee weken of zo gebeuren. En zij zei, ze, en waar, waar bent u? Ik zei, in Draguignan. Oh, daar zitten we vlakbij, zei ze toen. En toen zei ze, en weet je wie ook komt? Hella Hazen. En toen zei ik, dan doe ik het. Dus ik ging daar naartoe. En ik was, voordat Hella Hazen arriveerde, was ik daar al... Ik werd aardig ontvangen. Het was een prachtig huis. En ik dacht, ach, dit is ook vakantie. Ben eens toen maar naar, de, naar Amsterdam gereden. Die, waren niet, die kon daar niet bij zijn, hoor, trouwens. Uh, de auto kwam aan en ik zag het lieve gezichtje van Hella in de achtertuin. Ze zwaaide al een beetje, stapte uit. En ik, ik hield heel hoffelijk mijn hand. Ja, mijn hand en aan. zei, zal ik je tas even aannemen? Ze zei, ja hoor, je mag hem dragen. Ik voelde me meteen een jongetje van 16 die verliefd was... en die tas mocht dragen. <laughs> En uh, toen waren we even samen en toen zei ik, ja, Hella, ik moet ik even mevrouw Hazen. Uh, oh, zeg, nou, Hella, jongen. Uh, uh, Hella, ik moet wel zeggen, ik, ik wou het helemaal niet doen. Maar ze zei tegen mij, Hella, Hazen, kom. Dat hebben ze me ook geflikt. Zei ze toen, ze tegen haar opgezet Ze zei ook, komt. ik heb niet zoveel zin. Wil Nijl het komt? Oh, dan wilde ze wel. <lacht> zo, ze hebben... Dus dat klikte meteen. Dat klikte meteen. Ja. En daar had dat Indische wel mee te maken. Helemaal, want we waren meteen heel erg op Indisch met z'n tweeën. Ja. Op ja. de passer en zo. Ter, ter, terwijl dat, dat, dat Indische, hè, uh, dat Oerhoog haar debuutroman... Uh, daar heeft ze uit die Indische gemeenschap... met name van de, de voorman van die ge, gemeenschap op cultureel gebied... Robinson, nogal wat kritiek nogal heb je die brief gelezen? Zijn brievenboek. Van... Ik, ik, ik ben een grote fan van Charlie Robinson. En vooral van zijn straatslijperspraatjes. Uh, Fantastisch. En als majeur schrijft hij dus hele mooie, hele mooie verhalen, vind ik. Maar hij was erg kwaad op Hella. Hij vond het, Hella zei het ook, zat er wel eens met hem over gepraat. En hij vond eigenlijk dat zij daar niet over mocht schrijven. Want Ze was een Totok. Ze, ze was een Totok. Tot en, en ze had ja. die Merdeka helemaal niet meegemaakt, dus daar kon je niet over schrijven. Ja. Ja, maar Margot, was ze daardoor geraakt? Nou, ik heb het er wel met haar over gehad, want ik heb een heleboel gesprekken gevoerd met haar over de werk. En uh, de versies daarover waren nooit helemaal eenduidig, is mij wel opgevallen in de loop der tijd. Uh, ik had op een gegeven moment uh, kopieën gemaakt van inderdaad, het stuk van Charlie Robinson in 19. Nou, wat zal het geweest zijn? Uh, eind jaren 40. Ja, 48. En daar stond dus in die tekst ook heel erg met, met hoofdletters, in kapitalen stond daar gedrukt: uh, Oeroeg is fout, uitroepteken, uitroepteken. Zo heeft hij dat letterlijk opgeschreven. En die, die versie vind je ook op allerlei andere manieren terug. En ja. Een van de dingen die hij haar verwijt... is dat zij bijvoorbeeld ook helemaal zich niet kon verplaatsen... in hoe het was om daarop te groeien als jongetje. Met jongetjes spellen en zo. Hè? Dus wat deden die jongetjes daar vroeger? Ja, want voor de, de ja. paar mensen die het niet gelezen hebben... hoe is het een jongetje? Dat, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat ja, kunnen we misschien een ja, beter ja, niet aan ja. nee, dus, Dat vind ik flauwekul. Omdat ze wel ja. een groot deel van haar jongere jaren in Indonesië ja. heeft doorgebracht. Ja. Ja. Dus heeft de jongetjes zien spelen. Ja. En ja. je speelt ook altijd met elkaar. Ze ja, nee, had nou, het is altijd, ja. daar wel moeilijk mee. In die zin dat... Ze was wel een bewonderaar van Charlie Robinson. Ze vond ook, ja. net wat jij zegt... Ze vond zijn werk heel erg goed. En ze was daar ook wel redelijk door aangeslagen. Al heeft ze dat nooit heel erg verwoord. Het is daarna nog een hele polemiek geworden. Het is nog bij de uitreiking van... De, ik meen de PC-Hoofdprijs ja. is dat uh, weer helemaal door Rudi Kausbroek opgerakeld. En toen kwam het eigenlijk weer ter sprake. Ja, toen werd de oude koe weer uit de zoon ja, gehaald. Ja, ja, en dat had nou eigenlijk, het niet, gehoeven. Ja. Dat ja. Had eigenlijk ja. niet gehoeven. Maar in feite door. gaat de nee. toch ook over... Uh, het, het speelt zich af in een tijd waarin Indonesië zich losmaakt van Nederland. Heftig proces, weerspiegeld wordt in de brekende relatie... Ja, tussen het Indonesische jongetje Urug en Nederland, Nederlandse plantenzoontje... Een van haar laatste boeken was Sleuteloog. Opnieuw over een relatie tussen twee mensen uit Indië... die door de geschiedenis uit elkaar worden gedreven. Ja. Daartussenin speelt zich dan het eigenlijke oeuvre af. Um, is het hele werk van haar doordrongen... Uh, van die onmogelijkheid tot contact? En heeft dat misschien te maken met het feit dat zij... Ja, uh, kijk... Okay. Ze is natuurlijk wel een Indische schrijfster. Ze heeft een aantal titels geschreven die heel erg betrokken, haar betrokkenheid tonen... op verschillende manieren bij, bij Indië waar ze geboren is. En het is grappig dat je zegt uh, het begin en het eind... en daartussen heeft zich het oeuvre voltrokken. want ze is wel degelijk natuurlijk ook de uh, schrijfster van een aantal... ja, laten we maar zeggen, tussen aanhalingstekens gewone romans. Hè? De ja. echt verzonnen romans. Ja. De Wegen der Verbeelding, Heren van de Thee is daar dan niet het geval... maar uh, laten we zeggen, uh, Een Nieuwe Testament of uh, De Meester van de Neerdaling. Ja, je kunt wel zeggen dat die boeken ook door die Indische thematiek zijn beïnvloed... maar aan de andere kant ook weer helemaal niet... Het is lastig om, om iets algemeens te zeggen van de ontheem, ontheemding. Mm -hmm. Wat ik wel zou kunnen zeggen is dat er altijd een figuur in voorkomt. Ook in een historische romans die op de een of andere manier buitenstaander is. Ja. He, die zich ontheemd voelt in zekere zin. En dat kan op hele verschillende manieren zijn. Uh, in De wegen der Verbeelding gaat het uh, bijvoorbeeld om een huwelijk wat... Uh, waarin de vrouw zich met name, en de man trouwens ook, ontheemd voelt... in die relatie die niet meer uh, is ja. wat die moet zijn. En dat is weer een thema wat je in heel veel andere romans ook terugvindt. Het gaat steeds om de verhouding tot de werkelijkheid. Het is een netwerk van relaties die zij steeds schetst... waarvan ze een aantal dingen heel duidelijk naar voren haalt... en een aantal andere relaties ja, mysterieus laat zijn. En, ja, daar zit dan nou juist die spanning in die boeken. Daar gaat het om. Daar, ja, daar duidt zij op, daar hint zij op. Dat is de rol die zij geeft aan de lezer. Om je eigen hersens te laten kraken. En te denken van, goh, wat bedoelt ze nou? Waar zit wat zit daarachter? En daar was ze zelf ook mee bezig. Dat, zij geeft je een aantal elementen en dan moet je daar... Ja, een beeld van maken. En dat ken dat ik? vind ik mooi. Herken je dat? Dat ja, herken ik ook niet alleen uh, in de zogenaamde gewone romans... maar ook in de historische romans. Dat ze uh, bezig is om die geheime kaart van een gebied te, te schetsen. Datgene wat we niet kunnen zien. De verbindingslijnen die allemaal doorgaan. Dus niet alleen tussen mensen onderling in het heden... maar ook tussen het heden en het verleden. Hoe wij ons verhouden tot dat verleden. Dat deed ze in een romans als Nieuwe Testament... Maar dat deed ze ook in uh, een romans waar ze zogenaamd uitging van bestaande bronnen. De, de, de, de, de brieven van uh, Charlotte van Aldenburg. En uh, dat waren, zijn ook manieren om uh, zogenaamd met de, de feiten, met uh, de bronnen, met de documenten... het verhaal van het verleden te vertellen op een manier die uh, juist de verborgen verbindingen naar boven haalt. En dit is een hele bijzondere manier van geschiedschrijving. En ik denk dat, de, dat uh, zij zo prachtig op die rand van wetenschap en verbeelding uh, schrijft. Uh, en overigens een, klein, een kleine anekdote over uh, de Scharlakenstad. Ik liep... Een paar weken geleden in Frankrijk in zo'n enorme uh, supermarkt. Geweldig waar ze alles hebben, en eigenlijk heel ordinair. En daar liep ik langs de uh, boekenafdeling, waar je van alles verwacht, maar niet mijn blik viel meteen op La Ville écarlate. De Scharlakenstad, helle ja? Ik denk, nou die ligt. Bij Albert Heijn ligt ze niet Of sorry hoor, nee. uh, en de CO Super en de 2000, en God mag ja. weten wat. Maar nee. Uh, nee. Lacht ze daar nou maar? Ja, ja. ja maar ze wordt en, gelezen daar hoor. Ja. En ik heb vrienden daar die uh, ja. weg van er zijn. Wouter ja. Verwachting heeft ze. Uh, ja. uh, uh, ja. ja. Nou ja, en ik bedoel, uh, Johan van de Capelle uit... Uh, ja, uh, uh, die dat die is ook zo'n eenzaam, ja. buitengesloten mens... Ja. terwijl hij zoveel heeft ja. gedaan. Ja, dat ja. Het is ja. overigens wel verpant dat het hele werk van Hellehuizen... is integraal op één titel na in het Frans vertaald. Geweldig, toch? Ja. ja. Het, uh, Vijand is, ik meen in dezelfde maand als zij, overleed met Bonsend Hart verschenen. Een brief van Hella Haze. Ja. Waarin je herinneringen ophaalt aan het verleden in Indië. waar ja, je in 1948 ja. nog niet aan toe was. Nee. Waarom was zij als geadresseerde zo geschikt en zo stimulerend? Ik, dat is Misschien heel wel zo veilig groeit. dat je zo diep kon graven. Dat hebben we aan Rick Veldhoff te danken. Want het, het klikte zo enorm tussen ons. We hadden ook wel eens vrij en dan plonste ik in het, uh, in het uh, zwembad. En ik was in die tijd bezig met een, een, een cd'tje op te nemen... en ik zat daar mee te oefenen. En dan zag ik helemaal in de vet, zag ik haar onder haar favoriete boom... de paraplu, pijnboom, zitten, le paraplu... -plu. En dan zat ze te schrijven en te doen en zo. En dan uh, de, de spraken we met elkaar over elkaars werk. Want zij heeft ook op toneel gestaan. Ze heeft toneelschool gedaan. Dat heeft ze niet gedaan. En, en, en, en uh, ik zei dan tegen haar... Wat, wat jammer dat je niet doorgaat met toneelspel, maar wat goed dat je die andere ader hebt aange, uh, aangeboord en zo. en uh, enfin, dat soort gesprekken hadden we. En toen, toen we die vier dagen hadden gedaan... vond ik het niet gek om haar eens een kaartje te sturen... Van, en dat deed ik dan. Ik, ik toeneer daar als een gek door Nederland heen... met uh, het werk dat we dan deden. En dan schreef ik in Groningen een graadje naar de, en daar een kaartje en daar een kaartje. En soms schreef ik op zo'n kaartje uh, wel eens een verhaaltje. Of zo iets uit Indië. En ik heb, ik heb eens een kaartje geschreven met een verhaaltje over mijn moeder die op de fiets zat en het ging regenen en ik was een jaar niet ouder dan drieënhalf of vier en ik had de zak van die likkoekjes gekregen en omdat het ging regenen en ik achterop die fiets hobbelde scheurde die zak en de koekjes vielen eruit en ik blair en dat schreef ik aan Hella en toen zei mijn moeder doe dan niet zo vervelend denk nog maar dat je klein duimpje bent en toen dacht ik hey Hup, uitgooien. De koepjes eruit gooien. Dus, en en dat, dat heeft haar toen zo geraakt. En toen ja. zei ze, je bent niet alleen een acteur toen al. Om een klein duimpje te spelen. Moet maar, het je schrijft het zo leuk op. Je schrijft zo, zo leuk. Schrijf nou eens wat meer over India en zo. Ze heeft me gewoon geïnspireerd en uh, aangeport, zou ik ja. maar zeggen. Ja. En nou, nou schrijf je in dat boek dat dat eenrichtingsverkeer was. Hè? Die, ja. Maar, maar je, kreeg, je, kreeg, je kreeg, kreeg toch wel reactie? Ja, ze ja, reactie ja zeker. Ja. Ja. Ja. En dan zei ze ook wel eens van... Dit, dit, dat is even iets te lang. Op dat, in, die, in die bladzijde daarbij, dan ga je een beetje erg, erg uh, uitweiden... en, en dan ga je mooie woordjes gebruiken. Doe dat maar niet meer. En zo. En, maar, ze, maar ze zei wel iedere keer, blijf schrijven. Ja, en dan... als ik eenmaal achter die ordinateur ga zitten... ze kreeg wel eens zestien kantjes en zo. En dan Ach. dacht ik, arme Hella, he, ben je dan nog? Of heb ik ook wel eens geschreven? Maar goed. Wat beschouwen jullie zelf als het, als het meest is... het best uh, representatieve boek voor huisschrijverschap? Het is nog een. We ja. beginnen eens bij Margot. Ja, Margot. ja. ja. ja. ja hartelijk dank. Uh, nou, misschien is De wegen wel der Verbeelding wel een heel goed uh, boek... om uh, representatief te laten ja. zijn voor de werk. Omdat uh, de titel al zegt waar zij grotendeels in haar leven en in haar werk mee bezig is geweest. Aan de ene kant heb je de werkelijkheid... en dat enorme netwerk van relaties. En de historische kant, of het nou gaat over Johan Derk van de Capella... of over Charlotte Sophie. Daarbij komt toch altijd de verbeelding. En al die verhalen waarin... Haar personages voorkomen waarin zij leefde. Dat vind je misschien nog wel het mooiste verknoopt. In deze ja, ook heel toegankelijke roman, waar je om kan lachen, waar je om ja, uh, ja, kan huiveren ook nog. Ja, beven, af en toe, beven, beven. Ja, ja, ja. Er zit een mysterie in. En, uh, ja, en het is een bron van verhalen. Ik moet jullie alweer uh, uh, afsluiten. We, we hebben nog uh, meer over Helle Haas, want zo meteen is ze zelf nog te horen. We gaan eerst even naar de Droomvogels luisteren. voor ja, gezellig. Dank u wel. Ik word, word er blij van. Ik word er blij van. Dank je wel. Dank je. En uh, we hebben begrepen dat wat we nu gaan zingen... Uh, een gedicht van uh, P.N. van Eijk... dat het het favoriete doodsgedicht van Helle Haas uh, was. En Henk Koekoek heeft het uh, wonderbaarlijke wijze gemengd... met het nummer I Fall In Love Too Easily. O dood, geheime nachtegaal... Die in de donkere hagen zingt... Uw nooit ontraadselbaar verhaal... Dat tot in het diepster harten dringt, en lokt ons beiderzijds van het pad. Over het donkendoze mos, voort van de wemellichte stad, Naar het ver en stil en duister bos. Ik volg u dood. Zing gij mij vol. ik zal niet talmen aan de zoom dat ik de laatste sterren gloor? Ontving voor mijn laatste droom. Wat is herinnering van licht? Ik ben tot duisternis bereid. Uit de nacht zit dicht. Mijn ziel wordt vol. Verengraaf, Henk Koekoek en Piet Maas. Um, de hele Middag in de Koninklijke Schouwburg hier in Den Haag... waar tal van schrijvers, kennis en vrienden optreden... begint om twee uur. Ik geloof dat er nog wat kaarten zijn, niet veel meer. Maar u kunt er nog <coughs> naartoe als u aandringt. U luistert naar OVT-geschiedenis op de radio door de VPRO. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. Op onze website geschiedenis24.nl. Schuin OVT vindt u boektitels uit deze uitzending. Verder op de site een interview dat Adria van Dis in 1990 had... met Helle Haasen in de IJsbreker. En over oude interviews met de schrijfster zelf gesproken in 1993... sprak onze collega Kiki Amsberg met haar voor OVT... samen met Hans Blom onder meer over Heren van de T... die toen genomineerd was voor de ACO Literatuurprijs. We laten dat gesprek nu nog een keer horen. Mevrouw Haase, Heren van de T is de laatste... in een lange rij historische romans die u op uw naam heeft staan... En de eerste dateert van 1949. Het Wouk der Verwachting over de dichtervorst Charles van Orléans. En daarna volgde de romans De Schalake Stad, De ingewijde, De Grote der Aarde of Benting tegen Benting. En Mevrouw Benting of Onverenigbaarheid van Karakter. En vervolgens Schaduwbeeld of Het Geheim van Appeltern. En tenslotte Heren van de Thee. Misschien is het best als u zelf even kort vertelt waar het over gaat. Het boek... Uh, is verdeeld in een aantal hoofdstukken... waarvan het eerste hoofdstuk zich afspeelt... op het moment dat de hoofdfiguur van het verhaal, Rudolf Kerkhoven... voor het eerst komt in de omgeving waar hij een theeonderneming gaat opbouwen... op een berg, de Gunung-Tilu. Uh, het laatste hoofdstuk uh, is dan ook weer... Eén uh, enkele dag uit zijn leven. Namelijk het moment waarop hij als oudere man afscheid neemt... van die theeonderneming. Omdat hij ziek is en hij gaat in Bandung wonen... waar hij ook zal sterven. Maar hij eindigt dan ook uh, met te zeggen dat hij daar op die plek... waar hij altijd gewoond en gewerkt heeft, ook begraven wil worden. En daartussenin zijn een aantal uh, hoofdstukken... die dus de hele uh, gang van zijn leven vertellen... vanaf het moment dat hij als student in Delft zich voorbereidt... op een, uh, een functie uh, als ingenieur, als uh, eigenlijk werktuigkundige ingenieur... Hij gaat dan naar Indië, waar zijn vader al is, op Java. Die heeft daar al een theeonderneming gesticht. Hoorde ook al tot een groep familieleden... die al in de jaren 40 van de vorige eeuw daarheen waren gegaan. En eh, dat hangt ook samen met eh, de ontwikkelingen toen de tijd. Eh, bijvoorbeeld de afschaffing van het cultuurstelsel... en het feit dat er eh, privéondernemingen mogelijk waren geworden... En ik, ik volg dan in het boek het, het hele leven van Rudolf Kerkhoven... vanaf dat hij zich vestigt daar. Uh, ik beschrijf zijn huwelijk uh, met Jenny Rozegaard de Bisschop... een meisje dat ook in Indië geboren en opgegroeid was. Uh, zijn kinderen worden geboren daar op die afgelegen onderneming. Het leven van die mensen daar, hoe hij die onderneming opbouwt... daar een zeer bloeiend bedrijf van maakt in thee en in China... Uh, zijn conflicten met familieleden op zakelijke gronden. Dat wordt daar allemaal in beschreven. En dat zijn dus dingen die ik niet bedacht heb... maar uh, die ik gehaald heb uit het uh, Indisch Tee- en familiearchief... dat uh, ja, de geschiedenis en de, alle gegevens over het werken en leven... omvat van de families onder andere Kerkhoven, Hollen, Bosga. Een hele, heel netwerk, mag je wel zeggen, van... Nederlanders die daar in het laatste kwart van de 19e eeuw... Hm. gewoond en gewerkt hebben op West Java. Ja, hoe kwam u aan dat materiaal? Hoe, hoe kende u dat? Nou, ik, uh, het is mij uh, onder, me, onder de ogen gebracht... Hm. Uh, door degene die dat uh, archief beheren in het begin van de jaren 80, Ik had toen juist um, voltooid samen met professor Jackman... Uh, de uitgaven van de brieven van koningin Sofie, de Nederlander... En de uitgever die dat uh, heeft doen verschijnen... die kende de, deze, een van de leden van die familie die dat archief beheert. En die hadden gezegd... God, wij hebben een buitengewoon interessant familiearchief... met heel veel gegevens over die uh, ontwikkeling van die ondernemingen op West-Java. En zou dat niet iets voor me voor hazen zijn om daar eens naar te kijken? En omdat het zich allemaal in de prejanger afspeelt... en ik die streek goed ken omdat ik daar als kind uh, veel geweest ben. En ook veel op thee-ondernemingen ben geweest. Sprak mij dat erg aan. Ik was daar gewoon nieuwsgierig naar om te weten wat dat was. En toen ik dus uh, die vele, vele honderden brieven... van die familie onder ogen kreeg... en al die documenten betreffende die ondernemingen... en ook de secundaire literatuur uh, over het tijdperk... over de ontwikkeling van de politiek... en de veranderingen in de uh, betrekkingen tussen... Uh, Nederlanders en Indonesiërs in die tijd. Nou, toen uh, had ik ontzettend veel zin om dat te doen. Maar ik zag het aanvankelijk eigenlijk, en dat ging me een beetje boven mijn pet, ik zag het als een uh, opgave om er een uh, biografie van te maken. Mm. Dus het wetenschappelijk aan te pakken voor zover mij dat mogelijk is. En uh, zo grondig mogelijk alle omstandigheden uh, te beschrijven en ook uh, uh, te documenteren. Maar uh, daar heb ik vanaf gezien, omdat dat werkelijk een levenswerk zou zijn... gezien de ongelooflijke uitgebreidheid van het materiaal. En ik daar ook niet, uh, ja, misschien niet de capaciteit ertoe heb. Ik ben uiteindelijk een romanschrijfster. En ik wilde dus ook de stof het liefst vanuit die, die hoek benaderen. Ja, en hoe bent u toen aan het werk gegaan? Want het is een historische roman geworden. Dat betekent dat er bepaalde gedeeltes uh, fictie zijn... en bepaalde gedeeltes werkelijkheid. Hoe... Hoe, is dat, uh, hoe heeft zich dat gevormd? Ja, nou vraagt u me iets waar ik altijd buitengewoon moeilijk antwoord op kan geven, omdat ik niet echt weet wat zich precies afspeelt in, in mij uh, op het moment dat ik iets ga schrijven. Ik heb natuurlijk, uh, ik, want dat vind ik noodzakelijk voor iedereen die een historische roman wil schrijven, dat hij zich zo uh, conscientieus mogelijk moet documenteren. En dat je niet zomaar iets moet gaan verzinnen. Je moet werkelijk alle bronnen uh, proberen te gebruiken die er te vinden zijn. En je moet niet iets schrijven waarvan je niet het, wat je niet zou kunnen verdedigen als het moest. En je moet altijd uh, kunnen verwijzen naar uh, gegevens... Uh, waardoor je kan zeggen, ja, het, dit leek mij uiterst waarschijnlijk... om die en die en die redenen. Dus dat vind ik dat daar hoe dan ook aan vooraf moet gaan. Maar mijn pretentie is niet om een wetenschappelijk geschrift te geven. Uh, ik, de informatie die in een roman zit... is van een andere orde, van een andere aard... dan de informatie die de historicus verschaft. En om die andersoortige informatie, dat andersoortige waarheidsgehalte, is het mij nou juist te doen. He, en dat ontstaat mede uh, vanuit jezelf. Ik noem, als ik een voorbeeldje mag noemen. Want mm. ik, ik herinner mij dat iemand uh, die ik ken een proefschrift geschreven heeft over een historisch personage. En daar op een ogenblik zegt, ja, uh, op de zoveelste mei van het jaar 1800, zoveel, begaf dan die bewuste persoon zich van daar naar daar. Mm. Nou, vast stond dat die persoon van daar naar daar ging. En, uh, ook op welke datum dat was. Maar omdat deze uh, promovenda was het, schreef... het was een stralende dag... werd daar kritiek op uitgeoefend... omdat er nog geen meteorologische gegevens uh, beschikbaar konden zijn... waar dat uit bleek. Nou, ik zou daar als romanschrijver niet de minste moeite mee hebben... omdat als ik schreef op een stralende dag gebeurde dat... dan heeft dat voor mij een functie in, in mijn verhaal. En uit dat soort van... ja, niet... niet uh, uh, irrationele en niet nader aan te geven uh, motieven en, en aandriften... ontstaat zo'n verhaal. Je identificeert je met de mensen. Je leeft in hun wereld. Je verzinkt in die andere werkelijkheid... die, je, die, tot, die tot je komt uit de gegevens die daarover bestaan. En dat vermeng je met eigen waarneming en uh, met, je, met het psychologisch inzicht waar je over beschikt... Mm. en over je, je genegenheid en je, uh, ik zou bijna zeggen... de hartstocht die je voor je personages gaat voelen... en voor wat er in hun leven gebeurt. Want daar gaat het om, om een, een beeld van mensen te geven in een tijd terwijl ik aan het lezen was in Heeren van de T, dacht ik steeds van, wat zijn nou de werkelijke documenten... en wat, wat, is, de ro wat is het geromantiseerde, de, de fictie? En toen ik de dagboekfragmenten van Jan, Jenny tegenkwam... toen dacht ik, ah, dat heeft u waarschijnlijk gevonden, die dagboekfragmenten. Nee, die heb ik bedacht. omdat Over de jeugd en over de kinderjaren van Jenny zijn geen documenten aanwezig. We weten alleen dat die vrouw met Rudolf getrouwd is geweest... dat zij de grote liefde van zijn leven was die vrouw in eenzaamheid op die afgelegen onderneming geleefd heeft, haar kinderen daar gekregen heeft en voor een deel ook hun onderwijs heeft gegeven. De kinderen zijn weggegaan naar Europa. Uh, die vrouw die was ook enigszins uh, ik zou bijna zeggen, genetisch was dat uh, bepaald. Ze, ze stamde uit die familie waar uh, de beruchte en beroemde gouverneur-generaal Daendels toe behoort. En daar kwam in die familie kwam, uh, kwamen, kwam krankzinnigheid en geestelijke gestoordheid voor. En zij is zelf ook in de latere periode van haar leven absoluut een zenuwpatiënte geweest en heeft een eind aan haar leven gemaakt. Dus om een, een indruk te geven van de persoonlijkheid van die vrouw en van de elementen in haar wezen die het mogelijk zouden maken dat die tragische loop zich zo zou afspelen, daar moest ik iets voor doen. En ja, als je je dan uh, helemaal verdiept in, in zo'n mens... en in de omstandigheden, dan, uh, dan komt er zoiets uit. Maar ik vind het mij persoonlijk, hoor, als ik een historisch roman lees... dan vraag ik mij nooit af waar uh, eindigt de werkelijkheid... en waar begint de fictie. Want ik wil gewoon meegesleept worden door zo'n verhaal. Ik wil uh, een, een indruk hebben van die mensen waar het om gaat. Ik wil gegrepen worden door het menselijke drama wat erin zit en door de, de algemene waarheid van menselijke verhoudingen... of van een ontwikkeling van een karakter. Mm -hmm. iets, iets anders pretendeer ik ook niet te doen. Alleen, ik, ik heb net genoeg verantwoordelijkheidsgevoel... ten opzichte van geschiedenis... om te weten dat ik niet zomaar wat kan verzinnen. Uh, meneer Blom, uh, zou u in het kort iets kunnen zeggen... over de geschiedenis van de historische roman? Bijna, bijna uh, jammer om gewoon uh, te onderbreken... omdat dit uh, Concrete toegespitste verhalen over hoe dat in die boeken gegaan is... vaak veel boeiender zijn dan dit soort ja. grote blikken. Maar kijk, ik denk dat het idee dat er zoiets als een specifiek genre... van historische roman bestaat, heel grof gezegd uit de 19e eeuw stamt... Toen, eh, toen ook de geschiedenis als een wetenschappelijk vak... met een betrouwbaarheidspretentie en een waarheidspretentie is ontstaan... Eh, die losstond, hoopte men, van de directe... Uh, het zijn literaire, het politiek-morele uh, context... waarin geschiedenis eigenlijk altijd bedreven was. Geschiedenis is altijd sterk verweven geweest met... het, het zijn literaire pretenties, paste in, in verhalen... en vaak tegelijkertijd, en soms los daarvan, met... Uh, uh, moralistische vertogen, het ging, uh, ging er heel vaak om... of poly, uh, duidelijke politieke bedoelingen. Het ging er heel dikwijls om, om legitimeringen voor bestaande verhoudingen te vinden... of juist die legitimeringen te willen ondergraven. Uh, er zijn allerlei nuances op te maken... maar dat denk ik dat je heel grof gezegd uh, kunt, uh, kunt volhouden. En in die 19e eeuw ontstaat dan de geschiedenis... in zekere zin zoals we hem nu nog kennen... als een wetenschappelijke discipline die beoogt het verleden te reconstrueren eh, en te interpreteren... Eh, met een, een, een claim van betrouwbaarheid. Eh, waarheid tussen aanhalingstekens. Eh, en in diezelfde tijd krijgt daarmede daardoor, denk ik... en dat hangt ook met de, met de romantiek samen... Eh, de historische roman als genre, eh, veel duidelijker gezicht. Het, het, het grote voorbeeld voor veel... In de 19e eeuw is denk ik, Sir Walter Scott geweest uit, uit, uit Engeland. die, die, die de, nou ik, de trend gezet heeft voor historische romans. In de 20e eeuw krijgt dat dan geleidelijk een, een, ander, een ander karakter op allerlei manieren. Doe de de, romans, de historische romans van zeker de latere van mevrouw Hazen... lijken in het geheel niet meer op wat <laughs> Sir Walter Scott deed. Maar daar zit dan ook alweer ruim een eeuw, anderhalf eeuw tussen. Maar ik denk dat je dat heel globaal kunt zeggen. En in de, in de geschiedwetenschap zie je. Uh, vanaf die 19e eeuw, dus de, de voortdurende obsessie met wetenschappelijkheid... betrouwbaarheid, theoretische kanten daarvan eventueel... houdbaarheid, uh, kennistheorie ook, van, kunnen we, uh, na, uh, het begint nogal naïef. Men denkt door bronnen te raadplegen een waarheid uit zichzelf... Uh, zomaar opeens te kunnen ontdekken, als waren het natuurwetenschappen. Als je nou maar genoeg, goed, goed genoeg naar de feiten kijkt, dan komt de waarheid daar vanzelf uit. Dat geldt zelfs voor de natuurwetenschappen niet, maar dat geldt zeker voor de, voor de geschiedenis niet. Uh, maar in allerlei opzichten is daar dus het debat voortdurend over gegaan. Wat weten we? Wat kunnen we weten? Hoe moeten we het interpreteren? Wat is de, de rol van, van theorieën in het geheel? Uh, en in dat proces is uh, stevig afstand genomen door veel historici. Juist van het historische roman. Want als het historische roman nou één ding deed... dan was het niet zich verantwoorden. Zich laten meeslepen door het verhaal, zoals Paul zegt. Uh, en, en zich ook niet verantwoorden daarin. En eventueel dingen verzinnen. Nou, dat was een tijd lang. En nog, hoor, als wij onze studenten opleiden... dan, dan verbieden we ze om iets te verzinnen. Dat mag niet zomaar. We zelfs de grote Huizinga, die, die toch bekend staat als een historicus... met sterk literaire uh, ambities en, en kenmerken in zijn eigen werk... Uh, heeft heel duidelijk van de historische roman afstand genomen. Als vaak vals uh, sentimentwekkend, valse inzichten oproepend... met verkeerde middelen. Het is toch eigenlijk een verglijdende schaal, zou ik ja. bijna zeggen. Tuurlijk. Ik bedoel, een historicus interpreteert ook... Ja. Het is onmogelijk voor een, een, een historicus om een uh, verhandeling over wat dan ook te schrijven zonder een, een invalshoek te kiezen. Of een ja. standpunt. Ben helemaal, is... helemaal mee eens, ik ben helemaal eens. Ik denk dat je dan uh, dus niet zozeer het woord fictie daarbij graag gebruikt. Uh, en niet zozeer, hoewel verbeelding, dat komt er alweer dichterbij. Ja, ja. Historici zijn zich tegenwoordig ook zeer veel meer bewust weer dat hun eigen verhaal op allerlei manieren ook verbeelding. Uh, met zich meebrengt. Uh, ik denk dat je ook het woord creatief... Hè, wat je op, op elke hmm. literaire prestatie kunt toepassen... ook heel goed op, op eigenlijk elke wetenschap... en dus ook de geschiedwetenschap. Ja, ik ben het helemaal eens met ja. mevrouw. Het is een glijdende schaal. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar zo'n boek als uh, Heren van de Teek... dat zou u aan uw studenten aanraden oh, ja, om te zeer. lezen... Oh, ja, als, ja. werkt, oh, ja. als een historisch werkt als een... Ja, wat ik als goede historische romans beschouw, Ik vind dat studenten sowieso veel romans moeten lezen. Nee. Dat het heel goed is he, om allerlei redenen die er niet toe doen... voor hun stijlgevoel en verandering. Ja, en dan ja. met name, uh, dus als je over bepaalde onderwerpen wat... Uh, wat dieper inzicht wil verwerven... en dat is wat je wil, Logo-Asturkisch... dan kunnen historische romans daarbij helpen. Om een voorbeeld te noemen... de biografie van van fase van Johan Derk van de post staat in mijn boekenkast... gewoon tussen de wetenschappelijke werken over dat tijdvak. Ik moet toegeven dat ik, heren van de T... maar dat is geloof ik een vergissing... in het rijtje van de literatuur heb gezet. Maar ik moet het geloof ik even heroverwegen Zet u alstublieft Johan Derk ook in het andere Er is toen een hele discussie geweest... rond de biografie van Annie Romein Verschoor. Ja. Die, dat is ja. dus een proefschrift. En daar was men te ver ja, doorgeschoten aardig... naar de fantasie. Ja, dat is een aardige, een aardige vergelijking. Nog wat toegespitste uh, soortgelijke gevallen als die van dat weer. Wat tamelijk triviaal en onbelangrijk is. Uh, in het. Uh, er is een, Van Brandenburg is gepromoveerd op een biografie van Annie Romein ja, Verschoor. En daar heeft zij uh, in een bepaalde uh, passage zich de vrijheid gepermitteerd om uh, te verwoorden... wat Anne Romein Verschoor gedacht moet hebben. Het is een curieus geval. Het gaat over wanneer Menno Ter Braak op bezoek komt bij de, bij de Romeins. En dan zitten de heren in de, in de Kamer de wereldpolitiek te bespreken. En zij, met al die pretenties om ook hè, iets te zeggen te hebben op het terrein... moet naar de keuken om de koffie of de thee... en de koekjes en de gebakken cake, cake klaar te maken. En wat, wat uh, Brandenburg dan doet is in een Korte passage overigens. De gedachten, hè, wat moet haar toen door het hoofd zijn Ja, geschonden. maar dat is apart de... gepubliceerd. Ja, maar er is, er is een grote discussie over hebben. geweest... of dat nu wel of niet mocht. En er is een vorm gevonden waarin dus heel duidelijk is aangegeven... dit heb ik verzonnen. Maar dat was een discussie en dat ging om een proefschrift. En onze code is eigenlijk, hè, zeker bij dissertaties... want dat, dan laat ja, ja. je zien wat je wetenschap... de code is, wij overschrijden de grens naar... Hè, als wij niet een citaat hebben... Hè, bron waar we naar kunnen verwijzen, dan leggen wij mensen geen woorden in de mond. Nou, dat, dat is de code, en eh, ik denk dat dat een aardige code is, zeker voor het moment dat je dus die dissertaties hebt waar je echt laat zien wat kan je weten. Overigens zijn er natuurlijk zoveel, er is er zo'n grensgebied waarin dat, eh, waarin dat ja, ja. natuurlijk een grote ja, rol kan ja, want, spelen. Ja, als ik er als ik even iets over mag zeggen, ik heb in, in mijn boek over mevrouw Bentink... Ja. Uh, heb ik een, een conversatie ingelast tussen mevrouw Bentink en Voltaire... toen zij aan het hof van Frederik de Grote was... waar zij Voltaire uh, heel goed heeft leren kennen. En ze waren met elkaar bevriend. En ik heb daar een gesprek tussen die twee mensen ingelast... over Frederik de Grote onder andere... En daar is men ook wel eens over gevallen... dat men zei, ja, dat, dat gaat te ver. Dat ja, vind ik helemaal niet. Nee, zeker nee, niet nee, voor een Holland, Nee, door. maar ik heb namelijk alles wat, wat daar... Uh, charlotte Sophie Benting en Voltaire... die zeer uitvoerig met elkaar gecorrespondeerd hebben. Er is zelfs een heel deel van de Besterman uitgaven van de correspondentie van Voltaire. Dat heet ook uh, mevrouw Benting, omdat dat de brieven aan haar zijn die daarin staan. En ik heb dus alles, al die uitspraken... die staan in die brieven of die zijn te vinden... Ja. in de documenten van Charlotte Sophie ik zelf. Dus ik heb gewoon wel bedacht dat ze daar dan samen zitten... bij het haardvuur en dat ze dat gesprek met elkaar hebben. Maar alles wat ze daar zeggen, hebben ze ook inderdaad... over Frederik de Grote gezegd en voor het grootste deel ook tegen elkaar. Ja, maar goed, daar, daar kunt u dus nog ja. heel ver gaan in de, in de verantwoording... Ja. als u het op een ja. andere en eh, ja. nou, we literair minder... Maar en mee slepende nee. Maar u hoeft nee, ook niet te nee, nee, veranderen. uw keuze. <laughs> ja. En u, u houdt zich aan de normen zeg maar, van uw genre. En, en ik denk dat dat belangrijke historische bijdragen zijn. Juist in uw geval. Want ik, ja. er zijn natuurlijk ook voorbeelden van historische romans waarvan ik denk. Nou, dat moet je proberen juist weg te houden bij de studenten. Want ja. daar leren ze nou niks van. Ja. Maar in dit geval, dat streven. Dat vind ik En dat is dus eigenlijk. Mevrouw Haas is niet voor niks eredokter natuurlijk in, in de Utrechtse oh. Universiteit. Eh, om, om het streven om de authenticiteit. Erin te brengen. En normaal gesproken doen wij dat door de directe verwijzing naar de bron, en alleen maar het citaat en hè, ja. een verdere betoog daaromheen. De historische tijd is overwegend een betogende soms verhalend, reconstruerende stijl. De romanstijl is natuurlijk net wat... er zitten een aantal andere aspecten aan. Die vrijheid heeft de romanschrijver, maar dat wil niet zeggen... dat waar dat streven naar authenticiteit zo nadrukkelijk aanwezig is... die grens naar de geschiedwetenschap niet buitengewoon dun is... en soms ook eigenlijk zelfs eigenlijk helemaal niet meer te trekken is. Ja. Je, je merkt eigenlijk twee kenteringen. Aan de ene kant... Uh dat de historische roman door historici meer aanvaard is als historische bron. U zegt het zelf, u, u raadt bepaalde boeken aan, uw studenten aan. Terwijl dat genre dan vroeger misschien meer werd afgewezen. En aan de andere kant merk je dat de literatuur, de, hele, de critici... lange tijd de historische roman eigenlijk niet zozeer serieus hebben genomen. Tenminste, die indruk heb ik uh, uh, wat, wat u betreft, mevrouw Haase... Maar het is natuurlijk een, een genre wat ook zoveel uh, verschillende mogelijkheden heeft. Je hebt populaire historische romances die eigenlijk uh, gekostumeerde. Uh, verhalen zijn die ook in de libellen hadden kunnen staan of zo. Of waar dan ook, avonturenverhalen die soms ook heel spannend kunnen zijn. En heel, uh, Scarlet Pimpernel bijvoorbeeld of zoiets. Hè, dat, is dan, dat speelt zich dan af in de 18e eeuw en, en de tijd van de Franse revolutie. En dat is heel, heel leuk en spannend om te lezen, maar daar, daar kan het je, dat is gecostumeerd. En je hebt het vergelijkt helemaal naar een andere uiterste... waarin uh, wel een, een, het uitgangspunt een een historische periode is... of een historisch personage. Maar waar de schrijver... Uh, ja, uh, geheel uit een eigen persoonlijke... Uh, inspiratie en aandrift toe komt. Ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, uh, een roman als Hawksmore. Uh, en uh, dat is van een... Van een, uh, uh, een Engelse schrijver... op wiens naam ik nou niet komen kan... die ook een roman Chatterton geschreven heeft... waar ook historische elementen een rol in spelen. Maar dat zijn... Uh, ja, dat... dat die stof is gekozen door de auteur. Uh, precies zoals hij willekeurig elke andere stof of verbeelding... die in hem opkwam, gekozen zou hebben. En om u de waarheid te zeggen, ik, ik word wel natuurlijk... Uh, gegrepen door figuren of door tijdperken uit het verleden... die bij mij mijn verbeeldingen in werking zetten. Maar dat is, dat is dan toch iets heel persoonlijks van mijzelf ook. Omdat het mij de gelegenheid biedt om uh, met behulp van dat materiaal... Uh, iets uit te drukken uh, wat voor mij essentieel is. Dus dat is um, niet omdat ik zo graag dat historische tijdperk... of die historische personages wil behandelen... maar omdat ik met die mensen een, een soort persoonlijke relatie heb... Uh, die buiten de, de, de ratio ligt. En uh, die mensen zijn mijn, mijn inspiratie. Ik bedoel, dat dat uh, maakt eigenlijk in het, in het schrijven zelf maakt dat geen verschil of dat nou iets is wat ik bedacht heb of niet. Uiteindelijk is de, de wijze waarop ik ermee omga is hetzelfde. U legt nou heel sterk de nadruk op, op, eigenlijk op, uw, op uw vakvrouwschap als romancière. Ja, ja. Uh, het interessante voor, voor, voor ons is als historici dat u natuurlijk die heel, daarbij, en daar wijkt u natuurlijk wel af van aan het anderen, die hele duidelijke uh, behoefte heeft om zo authentiek mogelijk te zijn. Ja. En daarin, je hebt zoveel verschillende historische romans, dat zei u natuurlijk ook al, dat daarin ligt het interessante voor ons. Want om daar nog even terug te komen, mevrouw oh. Van Van Amstweg zei net: uh, de historische roman als historische bron. Ja? Maar daar moeten we goed onderscheid maken. Je hebt twee, daar, daar zijn twee dingen bij: de historische roman uh, als bron. Uh, gebruik je een historische roman eventueel... om kennis te krijgen van een tijdvak, van ja. aspecten van een tijdvak. Dan is de, de roman als zodanig onderwerp van ons onderzoek. Wat het, waar het hier om gaat, dat is... Ik, ik denk dat een, een boek als Heer van de Tee... Een, een boek als over de Bentings, een boek als, als over Van der Kapelle tot een Pool. dat zijn boeken die als het ware... mee kunnen doen in de eeuwigdurende discussie... over hoe, hoe zat het toen. Ja. Hoe, hoe, die dragen bij aan het inzicht. Ja. En dat is een gelijkwaardig inzicht... ook al voldoet het in, de ver, in, de, in, in een aantal van de vormkwesties... en in een aantal van de verantwoordingskwesties... misschien niet aan de codes nee, van mijn vak. Maar dat is ook niet de potentie. Maar de potentie in zich bij te brengen die zit er door dat authenticiteitsgevoel zit er heel sterk in en dat vind je dus bij een aantal andere romans. Uh, heeft de historische romans niet? Nou, ik hoop ook vurig dat uh, er dingen staan in die boeken van mij die. mensen die zich met geschiedenis bezighouden. Wetenschappelijke, in wetenschappelijke zin. Uh, een, ja, een, een, een uh, inspiratie kunnen zijn of hun denk op een spoor kunnen zetten. Ja. Ja. Denk dat willen we nog eens onderzoeken of dat is een punt van uitgang. Overigens, die auteur waar ik het net over had, heet Pieter Aykroyd. Dat oh, ja. is <laughs> Zou het heel storend zijn als in een historische roman. Uh, toch aangegeven werd waar. de waar de fictie is en waar uh, de is. De ik denk dat je dat niet is. moet doen in een roman. Ik denk dat je dan nee, nee. aan het genre zoveel afbreuk nee. doet. Laat die roman nou maar, nou maar in zijn nee. waarde. Uh, er staat bij Van bij heel kort een verantwoording achter... in die boeken steeds. Uh, wat ik persoonlijk wel interessant vind, intrigerend... maar daar zou ik niet graag aan die mensen van vragen... maar je vindt dat elders ook wel eens. Dat is als er daarnaast een, een, een, uh, een exemplaar bestond... met doorgeschoten witte vellen... waar de auteur uh, voor geïnteresseerden... Ja, ja. Uh, of het nou al of niet in manuscript of gepubliceerd is. We dus zeggen van kijk, hier, dit gaat nu terug op die bron die ik ja, daar, ja. daar gevonden ben. Hier heb ik uh, elementen samengevoegd in één brief uit verschillende brieven. Dus dat is de vrijheid die u zich permitteert. Dat staan bij onze studenten dus niet toe. En onze promovendi nee, nee, niet nee, toe. Maar dat mag in, in ja. een social media. Um, in een interview met Johan Diepstraat, een verhaas, heeft u uh, verteld over het boek Living Time van Maurice Nicole. En daarin heeft hij het over de mogelijkheid om een bewustzijn meer te kunnen ontwikkelen. En daarop zegt u, uh, je kunt je tijd door je met de geschiedenis bezig te houden... je tijd van leven uitbreiden. En dat hangt samen met de voorkeur voor het historische... het verlangen om in een periode van de geschiedenis door te dringen... en er zo tijd bij te veroveren. Je breidt dus als het ware je leeftijd uit. Alles wat je door je verbeelding tot op zekere hoogte waar kunt maken, hoort bij je dat wordt een geestelijke inhoud en dat hoort bij je leven. Dat vond ik een hele een, ja, een aardige visie op uh, waarom je je met geschiedenis bezighoudt. Oh, het ligt veel complexer, geloof ik. Ik geloof dat ik, dat ik me steeds meer van bewust ben... dat, dat met, ons, met ons verandert de geschiedenis ook omdat door onze interpretaties in elke opeenvolgende generatie... die zich met het verleden bezighoudt... er een ander beeld van die geschiedenis ontstaat. Andere punten belicht worden. Dus dat het een voortdurend zich uitbreidend geheel is... en een voortdurende wisselwerking ook is. En dat correspondeert naar mijn gevoel met noties over ruimte en tijd... die uh, toch steeds meer tot ons beginnen door te dringen... dat die eigenlijk onze hele werkelijkheid beheersen. En dat is de reden waarom mij dat zo onnoemelijk uh, intrigeert. Hè. En waarom is het dat... ook zo belangrijk ja. is: ja. of je daar ja. nou op de ene of op de andere manier bezig houdt. Ja. Ja. Uh, de, de geschiedenis, Huizinga, daar heb ik net iets ja. negatiefs bijna over gezegd. Maar Huizinga heeft het prachtig verwoord: hè. geschiedenis is de, de culturele, de geestelijke vorm waarin een beschaving zich rekenschap geeft van het verleden, van zijn verleden. Uh, nou, dat, dat geeft aan dat het hoe dan ook gebeurt. Het is niet een vrijblijvend iets van... God, wat interessant. Uh, nee. Dat is nou leuk, daar kan ik me niet mee laten nee. meeslepen. Dat kan ook, en dat is als zodanig respectabel en voldoende. Jezus. Maar... In, op allerlei manieren speelt het, het verleden, in, ja. ook in onze eigen cultuur... en hoe die zich verder ontwikkelt, een geweldig belangrijke rol. We worden voortdurend bewust ja. en onbewust gedreven... door allerlei noties over, ja. over, over tijd en ruimte en over het verleden. Je en, en, over het en, je, en je ja. daarmee bezig houden is dus een wezenlijk aspect Absoluut. van onze samenleving. Ja, het analyseren van wat er gebeurd is ja. en hoe je het zelf ziet... hoe je daar zelf tegenover stond, hoe je zelf vroeger was. Ja. Hartelijk dank voor deze ja, tot zover het gesprek dat Kiki Amsberg in 1993 had met Helle Hase en Hans Blom. U kunt uh, dit gesprek bestellen. Als u 7,5 euro overmaakt op Giro 44460 ten naam van de VPRO in Hilversum. Nu zet er bij Gesprek Helle Hase. Dan krijgt u de CD thuis gestuurd. Uh, dit was over TV vandaag vanaf het Festival Writers Unlimited. In Café Dudok in Den Haag zaten we. Vanmiddag vanaf twee uur is er een programma rond Helle Haas in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar zijn nog een paar kaarten. Er zal ook Willem Nijholt en Marco Dijkgraaf... en Merck Noordenvliet opnieuw te horen zijn. Um, voor ons zit het erop voor vandaag. Wij zijn er volgende week weer. Dank voor het luisteren en voor nu een hele goede zondag.